Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 9 uur. Oho. Dit is Jeroen Tjapkuma met het NOS Journaal. De stint is niet veilig genoeg om mensen te vervoeren, blijkt uit TNO-onderzoek. Het instituut zegt dat de remweg van de elektrische boldekar te lang is. Ook kan het voertuig op hol slaan als een draad van de gashendel loslaat. Volgens minister van Nieuwenhuizen betekent dit dat de stint voorlopig niet terug de weg op kan. Hoe lastig dit ook is voor bijvoorbeeld kinderopvangcentra. Het onderzoek is gedaan na het ongeluk met een stint in Os. Daarbij kwamen vier kinderen om het leven. De oorzaak van dat ongeluk wordt nog onderzocht. In de Turkse hoofdstad Ankara is een hoge snelheidstrein ontspoord. Volgens de gouverneur van de regio zijn daarbij minstens zeven mensen omgekomen en veertig gewond geraakt. De hoge snelheidstrein raakte een locomotief die werd ingezet voor onderhoudswerk. Twee wagons ontspoorden en botsten tegen een loopbrug over het spoor. Reddingswerkers zijn bezig om passagiers uit de trein in Ankara te bevrijden. Het kabinet begint in februari een campagne tegen nepnieuws... die mensen moet helpen om te herkennen wanneer een verhaal is verzonnen. De campagne duurt ongeveer vier maanden... tot en met de verkiezingen voor het Europees Parlement op 23 mei. In die periode zitten ook de Provinciale Statenverkiezingen op 20 maart. Volgens minister Ollongren hebben nepnieuwscampagnes... nog geen grote gevolgen in Nederland dankzij het gevarieerde nieuwsaanbod. Toch waarschuwt het kabinet dat mensen alert moeten zijn. De kleine panda, die afgelopen zomer in Diergaarde Blijdorp werd geboren, is dood. Het ging mis toen de panda moest overgaan van moedermelk op vast voedsel. Het dier wilde niet eten en werd de laatste dagen zwakker. Uit sectie is inmiddels gebleken dat hij nierproblemen had. Kleine panda's, ook wel rode panda's genoemd, zijn een bedreigde diersoort. Naar schatting leven er nog zo'n 10.000 in het wild. Het weer. In het noorden komen wolkenvelden voor. In de rest van het land zijn er flinke opklaringen. Vanmiddag worden het 2 à 3 graden. Door de oostenwind voelt het kouder aan. Morgen verandert er weinig. Zaterdagavond kans op wat sneeuw of natte sneeuw. In de nacht naar zondag gaat die neerslag over in regen. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Met uitzondering van het noorden is het in het hele land plaatselijk glad door bevriezing. Op de A2 Utrecht-Amsterdam staat 10 minuten vertraging voor de 4 kilometer file tussen Maars en Winkeveen. 10 minuten vertraging ook op de A2 amsterdam den Bosch tussen Breukelen en Utrecht. Een kwartier op de A4, daarna richting Amsterdam tussen Knoppen de Hoek en Knoppen de Nieuwe Meer. Op de A7 Den Oever richting Zaandam is de weg weer vrij. door Na een ongeluk tussen Wochnum en Purmeren Noord nog een half uur extra reistijd. Meer dan een uur vertraging is er op de A9 Diemen richting Alkmaar na een ongeluk bij Aalsmeer. Tussen Belmermeer en Aalsmeer 10 kilometer file, twee rijstroken zijn dicht en op de A27 Almere richting Gorkum 10 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Hilversum en Knoop het Rijnsweet. En tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 FM. Ho, ho, ho. Dit is kerst met Zie FM. Met menu. De herhaling van Goedemorgen Zandvoort. Need of learning. Learning. Love I was told. Kept the wheel on. in your life, you feel the earth We zijn weer terug uh, in het tweede uur van Goedemorgen Zandvoort vanuit Hotel Hoogland. Nogmaals, als u wil komen luisteren en kijken, kom vooral hier naartoe. De koffie is klaar, de thee is klaar. Het is hier gezellig en vol. En er zijn zelfs koekjes van Floris. Er zijn dus... zelfs koekjes van Floris. Uh, we hebben net geluisterd naar uh, Anita Meijer met uh, Why Tell Me Why. En uh, ja, dat heeft uh, Cor weer fantastisch uitgezocht. Want uh, we gaan praten met uh, Johan van Marle van D66. Goedemorgen, Goedemorgen Johan. Uh, we willen graag een uitslag op het rapport inzagen, het onderzoek van de donatie van OPZ. De krant heeft gemeld dat er geen invloed is geweest, maar ik heb een vermoeden dat jij daar misschien iets anders over denkt. Of zie ik dat verkeerd? Er is geen invloed geweest, zegt het rapport. Um, wat is de uitslag van het rapport, vraag je ook. He? Ja. Het, is, het, is, het is geen voetbalwedstrijd, hè? Uh, het is een onderzoek uh, gedaan naar de gang van zaken, de feiten en omstandigheden. Ja. Naar een gift die gedaan is door iemand met een, uh, met een reputatie, zou ik maar zeggen. Uh, uh, door iemand die op dat moment een rechtszaak heeft lopen tegen de gemeente. Die een gift doet aan, uh, aan, uh, aan de OPZ. En die gift heeft uh, toch wel wat gevolgen. En dat staat eigenlijk wel keurig verwoord. ...in het rapport. Nou, wat zijn dan de gevolgen in het rapport? Want dat is dan heel belangrijk. Ja, dat, dat, we hebben natuurlijk uitgebreid daarover gesproken... ...raadsvergaderingen gehad. Er is al veel over, over geschreven en gezegd. Maar het rapport toont dus aan... ...dat, dat de verschillende malen... ...op verschillende fronten... ...toch wel ernstige feiten in, ja, gewoon, gebleken zijn... Die, gewoon, die Ik vind in ieder geval dat het absoluut niet kan. En als we heel eenvoudig beginnen, vind jij dat we de wet over mogen, treden, mogen overtreden? Ik vind dat we nooit de wet mogen overtreden. Ik denk dat de meeste luisteraars als dat de, vinden. De wet de, is de wet. Als de overheid de wet overtreedt, dat geldt dezelfde al de regels voor. Maar we doen hier de wet overtreden. En dat... niemand neemt daar verantwoordelijkheid voor. Dat blijft consequentieloos. En dan stappen we zo overeen. Maar hier staat dus dat er wordt geconcludeerd dat er geen juridische consequenties te verwachten zijn. En dat uh, het, het onderzoek heeft uitgewezen dat er geen invloed is geweest op de besluitvorming. Nee, dat klopt. Maar dat is, dat, is, dat is... Is dat een verkeerde vraagstelling geweest? Nou, ik vind die conclusie, die leidt af waar het om gaat. En ik ben het eigenlijk wel eens met die conclusie, tot zover. Ja. Want... Wie gaat er nog allemaal een rechtszaak uh, aanspannen? Die vorige rechtszaak die, uh, die, uh, die aangespannen werd... had de gemeente ook helemaal niet verwacht... dat, dat, die, an, dat die zo zou uitpakken. 100% anders. Nee. Dus wie zegt wat in de toekomst rechtelijke uitspraken gaan doen? Op, op dit moment kan je zeggen... ja, hè, het zit nu toch al zo juridisch in het vat gegoten. En het is nu toch zo'n juridisch strijdspel... wie hier mogelijk ooit gaat bouwen... Ja, daar de, de, de klopt. die conclusie klopt wel aardig, daar ben ik het wel mee eens. Maar dat leidt af van het echte, echte, echte probleem. Kunnen wij in Zandvoort politiek beïnvloeden om kennelijk dingen voor elkaar te krijgen? En als we daar met z'n allen niet verantwoordelijkheid voor nemen als raadzijnde, ja, dan heb ik, dan, ja, je ziet het, daar word ik emotioneel van. Daar word ik echt kwaad om. Daar kan ik echt boos om worden, dat we er zo overheen stappen. Maar we hebben er denk ik niet zomaar overheen gestapt. Als er hier daadwerkelijk staat dat er geen juridische dingen zijn... dan kun je ook geen acties ondernemen dat tegen klopt, die dingen. Dat klopt. En hebben we als antwoord geleerd om nu in ieder geval een transparantieregister uh, te beginnen? Gaan we nu zorgen dat alle giften aan politieke partijen... daadwerkelijk inzichtelijk voor iedereen geregistreerd worden? Iedereen moet die wet uitvoeren. En als je dat nu nog niet doet naar zo'n signaal... Dan, uh, dan slaap dan maar lekker verder... Maar dit, dit, weet je, het is al gebeurd, hè? Het is al gebeurd. En die wet, die is er juist om dit soort dingen te voorkomen. En als je dus in het proces, want het staat allemaal keurig te lezen... ...juist die grenzen van die wet aan het opzoeken bent, hè? Gewoon echt heel bewust vraag van hoeveel mag er gegeven worden? Hoe moet ik dat precies doen? Dan zoek je dus naar die grenzen. Dan overtreed je ze achteraf, wat blijkt. Ja. En dan blijft dat consequentieloos. Dan vinden we dat maar eigenlijk allemaal wel goed. Ja, maar als je... En dan heb ik het alleen over de wet. Ja. Als, je, als je zegt dat ze overtreedt, dan, dan zou er juridisch iets fouts gebeurd zijn. Want de conclusie staat dat het niet fout was. Dus nee, je hebt ze misschien nee, de, opgezocht te grenzen. Nee, nee de, de, de, de wet is over die schenking. Ja. Die, die conclusie gaat over de juridische gevolgen voor het Watertorenplein. Er zijn twee dingen belangrijk. Hè? Ja. Ja? Over de juridische consequenties voor de bouw hier. Hoe gaat het nou met die bouw hier? En hoe gaan wij om met integriteit in de politiek? Juist. En dat is, dat, ja. is het punt. dat is het punt. Dat is een maar daar zeg punt. jij van, daar <coughs> is dus mij, duidelijk een fout gemaakt. Het maakt mij persoonlijk gemaakt. niet uit wie hier gaat bouwen. Als het maar gewoon een eerlijk proces is zoals we het eigenlijk allemaal vinden. Ja. En het maakt me echt niet uit. Maar zeg jij nu dat er, eh, wat je zegt, er zijn twee dingen. Het zijn twee dingen die naast elkaar neergelegd zijn... De ene is, is er invloed geweest op de besluitvorming? Daarvan heeft het onderzoek gezegd nee. Maar jij zegt er wordt over iets anders heen gestapt. En dat is het feit dat er een schenking is gedaan. En dat die schenking eigenlijk niet goed is geweest. Mag ik dat zo concluderen? Ja, daar hebben ze dus maar één puntje. Want er staat natuurlijk nog veel meer in. Hè? Ja. Er is maar één puntje is de wet overtreden. Ja. ja, klopt. Goed, maar we, kijk, dus, dan gaan we even naar een ander puntje. Hè, want dan blijven we anders, ja, ja, nee, maar een, ik, ik probeer een beetje, een beetje naar die kern te komen. Van als je hier aangesteld, dan... aangesteld wordt, je een, uh, moet je een eet afleggen. Hè, en dat doe je naar nou eer ingeweten. Ja. Doe je je taak. Je krijgt daar een boekje met een gedragscode. Een, een, een boekje van tien pagina's. Nou, Daar staat, daar staat echt geen, geen juridische taal of moeilijke taal in hoor. Daar geen je alles, ruzies. Geen ruzies, uh, geen... Uh, geen belangenverstrengeling. Dat moet je actief vermijden. En als nou in de conclusies van het rapport staat. Dat de gedragscode verouderd is. Geüpdate moet worden. En dat de gedragscode uh, uh, losgekoppeld wordt. Van personen en partijen. Dan denk ik van ja. Weet je, dan wil je ook naar een bepaalde conclusie toe. Die je uitkomt als bestuur. En dan wil je niet echt zelf zeggen... ja, dit is fout. Dit hebben we echt fout gedaan. Want dit is echt fout gedaan. En als je nou gewoon eerlijk bent... en zuiver bent... en zuiverheid van, van besluitvorming wil... dan moet je gewoon zeggen... dit hebben we echt fout gedaan. Dan moet je eigenlijk gewoon tegen, tegen het, hele, het hele... inwonersarsenaal hele inwonersarsenal zeggen... Ja. sorry, dit hebben we niet goed gedaan. En dan nog Dat even los. Je. Dat mis ik echt. Ja. Want als je kijkt naar de reflectie... van de wethouder... die zegt gewoon... Nee, ik heb niks gedaan. Er is geen schijn van belangrijke Na reflectie en na alles wat er gebeurd is, durft hij dit tegen die onderzoekers te zeggen. En als je dan leest wat de reactie is van wethouder Bluis. Ik zou dit nooit gedaan hebben. Dus hoe kan het zo zijn dat in ons college twee wethouders zitten met zulke verschillende bestuurlijke antennes. En die elkaar gewoon vertrouwen en gewoon weer verder gaan consequentiesloos, consequentiesloos doorgaan. Ik snap dat niet. Nee. Ik als goed, Het geld is teruggestort, he, dus dat is ja, daar waar ze. Natuurlijk, daar, dus nee. daar gaat het nee, niet om. om. Ik denk dat zij dat zo denken. Ja. Zou dat het ja. kunnen zijn? Dat, dat ze denken, ik heb het teruggestort. Dus dat is dan misschien een verkapte manier van te laten zien. van het was niet handig wat we gedaan hebben. Dus we sturen ja, het terug dat geld. We hebben sorry gezegd. He. We had, had sorry, het, niet gezegd, op het netvlies had, had niet, is niet goed gegaan. Is dat. Maar da ja. da daar, daar nou ja. kun jij niet mee verder. Nou. Ik, ik, ik zou daarmee verder kunnen, waar het niet dat in het rapport nog meer dingen zijn en dat gaan we in de raadsvergadering nog, uh, nog behandelen. Ik wil zeggen dat dat wordt dan toch wel nog ja, een interessante ja. raadsvergadering. Ja, Wat ik ook heel bijzonder vind, is gewoon de houding. Hè. Er wordt dan natuurlijk de, de, de conclusie wordt een beetje afgeleid, vind ik, hè, naar waar het echt om gaat. Het is gewoon het, het kwaliteit en betrouwbaar bestuur. Hebben we hebben nota bene nummer één in de raadsprogramma's staan. Hè. Kwalit, kwalitatief en betrouwbaar bestuur. Um, uh, op de raadsvergadering gaan we het daar nog over hebben. En het lijkt nu wel alsof dit rapport al een soort mosterd na de maaltijd is. We willen het eigenlijk niet meer over het rapport hebben, Van wat de gedoe. En kennelijk is de meerderheid ook wel over eens... dat we een soort van door moeten. Hè. We moeten door, we moeten door. Ja. Rapport het begint ook... nu pas. Het begint nu pas. Het, het heeft ook wel een het... percentage gekost dit hè? dat uh, onderzoek. Ja. Nou ja, er kosten wel meer dingen geld waarvan je denkt van hoe is het mogelijk. Ja. He? Venemaplein bijvoorbeeld. Een uh, mooi tuintje aan zee voor 9,5 ton. Wow, hè? Maar goed. Het, weet je, wat heel belangrijk is... Uh, zo ben ik ook in de politiek gegaan. Hè? Ik ben, uh, je wilde wat aan doen. Ja, je wilde wat aan doen. Maar je wilde je mening laten horen. Maar, uh, maar als dit het spel is... Dan wil ik ook wat aan het spel gaan doen. Ja. Dan wil ik ook dat die regels wel even wat duidelijker worden. Ja, maar je stapt daar niet voor terug. Je, je, je, nee, ik je sta gaat er maar. Nee. Ik, ga, ja, ik ben niet zo van het opgeven. Hè. Nee. nee, maar ik denk dat je. Uh, even los van alle andere dingen. Ik denk dat je heel Zandvoort. Veel belangrijk vindt dat de politiek in Zandvoort transparant is. Ik heb ja. in mijn column zelfs geschreven dat het is, belachelijk is dat we continu beroep moeten doen op de web Openbaar Bestuur. Dan moeten we continu erop halen. Hou ermee op. Doe het gewoon niet in de geheimzinnige. Doe het gewoon in het open. Ja. ja, snappen we het nog, hè? inwoners? Ik snap dat iedereen zegt van nou hoor, wat een wespen is, een slangenkuil. Ik wil daar eigenlijk helemaal niks mee te maken hebben. Ik snap dat die teruglopende stempercentages er zijn. Waarom ga je nog stemmen? Als dit soort dingen gewoon het geval zijn, dan keer je toch gewoon zelf je rug toe. Nou ja, ik probeer nog in al mijn idealisme er nog wat aan te doen. Ik zou zeggen hou het vast, want uh, dat, dat is belangrijk, dat is wat we dus nodig hebben in de politiek. Maar ja. wat, wat is jouw uh, uh, stap? Wat, wat ga je nu echt doen na dit verhaal? We hebben een raadsvergadering. Dat is de raadsvergadering? De raadsvergadering, ja. En dan worden ja. vragen gesteld? Ja, en dan kan je een betoog houden en dan, uh, dan blijft het al dan niet zonder consequenties. Maar ja, de vooringenomenheid, eigenlijk die uh, ik kan concluderen uit, uh, uit de commissievergadering, waar we het inhoudelijk over het rapport hebben gehad, ja, geeft mij wat te denken. Dus dus het is niet al te veel hoop. openbaar. Zijn die openbaar? Ja, ja, ja, ja. Ja, Kun je, je gewoon zijn direct... volgen. Kan gewoon op, je, op je iPad kan je gewoon lekker op de bank tv kijken in raadsvergaderingen. Maar je mag ook fysiek volgen. aanwezig zijn ja, daar. zeker. Ja, ja. Ja. Nee, maar ik, ik wil dat nogal even gezegd ja. hebben. Dat ja. Als er mensen zijn die zich daar zijn. Maar geïnteresseerd ik zou zeggen: blijf zijn. lekker thuis, kijk lekker op de iPad. <laughs> en en, en ja, pak eruit wat je interessant vindt. Ja. En anders ja. wordt het misschien ja. een te, te ja. lang en te saai verhaal. Ja. Soms ja. zitten we er tot twaalf uur, half één en je van nou... Hè? Nou, ik denk dat dit wel een hele levendige discussie uh, ja, zou nee, kunnen ja, dus, worden. Dus... Maar als je hem niet wil, ja. dan ga je hem niet aan, hè? Nee, maar... Jij bent bang dat men gaat duiken? Ja, ze zijn al aan het duiken. Nou, ik, zijn maar, aan het duiken. De, er zijn twee dingen, denk ik, belangrijk. We kunnen natuurlijk terugkijken op de conclusies... Oké, okay, dat, dat rapport, dat is voor de Waterdorenplein, dat heeft niet zoveel invloed gehad. Er zijn een aantal dingen niet goed gegaan. Maar wat ik zelf heel belangrijk vind is, hoe gaan we dat voor de toekomst ja. voorkomen? Ik bedoel, dat er een coalitie ja. zit die blijft zitten, dat staat ze ongeveer wel vast, denk ja. ik. Ja. Um, maar je weet het natuurlijk nooit, dat is waar. Maar aan de andere kant uh, laten we wel zorgen dat we naar de toekomst toe uh, hele duidelijke richtlijnen hebben. En dat we allemaal verklaren dat we op die manier met elkaar gaan opereren. En dat mensen ja. dat omarmen en niet zeggen van ja, nou, dat zien we wel, want dat gisteren over die giften, dat was er niet. Nee. Anders had het erin gestaan. Nee. Ja. En dat moet er dus wel komen. Nee. En, en, en, en dan stel je daar vragen over. En, en, en letterlijk ook van de burgemeester een antwoord gehad. En, en daar is hij weer, het netvlies. Hij had het niet op het netvlies. Nou, dat zijn ja. allemaal openbare antwoorden. Ja, ik krijg er wel een beetje een gevoel van... Uh, Oké, okay, we hebben het niet op het netvlies, dan... Uh, dan, dan, dan, dan mag het dan maar, hè? Dan mag ja. dat. Ja. Maar ik, dan is het aan ons om te zorgen als kiezers en als mensen in de gemeenteraad... dat het volgende verkiezingen wel op het netvlies staat. Nou ja, ik, ja. Ik, ik, ik, ik, wat jij net zegt over wop en zo. Wij zijn heel erg voor openheid en transparantie. Gooi het gewoon open en duidelijk. En Als ja. mensen het willen zien, willen lezen, willen volgen, dan kunnen ze erin duiken. Als je niets te verbergen hebt, is dat ook geen probleem, lijkt nee. me. Nee, we zitten hier toch voor iedereen. Ja. Jullie absoluut, zitten er voor, ja. voor de bewoners. Ja. ja, dat is absoluut zo. Nou ja, uh, ik zou zeggen, we wachten de vergadering af. Wanneer is die? 18 december. 18 december. Ja. Nou, dat is uh, over uh, anderhalve weken. Absoluut. En dat wordt een hele interessante dat vergadering. Dat wordt een interessante vergadering. Ja, het kan, het kan en, alle uh, kanten op. We, we zullen zien wat daar uitkomt. En dan zullen we daar uh, gepast op reageren, lijkt mij. Het ijsbaantje ligt er dan Dank al. Jou. Dus ja. we hopen geen uitglijders. <laughs> nee, dankjewel. Goed, dankjewel uh, meneer Van Marlen. Dankjewel iedereen. En uh, fijn, en, uh, fijn dat je er was. En ja. uh, nou, uh, wie weet heeft dit gevolg. En uh, uh, anders zeg ik... Uh, we don't talk anymore. <laughs> ja, precies. We gaan luisteren naar uh, Cliff Richard en We don't talk anymore. We zijn weer terug en ja, we gaan niet meer over de politiek praten. Want daar nee. praten we niet meer over. Maar we gaan wel praten met Lana Lemmens. Goedemorgen. Goedemorgen Lana. Goedemorgen. Uh, nou ja, het, het, het VVV Zandvoort gaat naar het Zandvoorts Museum verhuizen. Klopt. Uh, de, de streefdatum is 1 januari, denk ik, als ik het goed mag zeggen. Nou, het gaat in januari gebeuren. Het is natuurlijk een beetje een lastige datum, 1 januari. Dan, ja. uh, dan werken we al even niet. Maar waarschijnlijk in die week zal, zal de verhuizing plaatsvinden. We moeten het nog even goed goed afstemmen met het Zandvoorts museum, Want zij zijn ook net van plan... om daar iets te gaan verbouwen. Het moet ook een stukje voor... voor de plek van de balie. Als je dan binnenkomt, Bali. gaan jullie dan rechts of links? Als je binnenkomt, links. Dus links. Ik, ik zit nu zo... Hè, met mijn ja, nee. duim en mijn <laughs> waar vingers. Waar, waar de balie ja. ook zit. Ja, waar ja, ja, ja. de balie zit, oké. Okay. Althans, en dan... dat, het klinkt heel stom, maar... Misschien moet ik even de aanloop er naartoe vertellen. Maar uh, het is echt allemaal net, is het echt de kogel door de kerk. En nu gaan we de praktische invullingen. Uh, Want even voor, uh, voor, de, voor de vormgeving van de luisteraars. Jullie zaten in de Bakkerstraat. Zitten in de Bakkerstraat. Zitten in de Bakkerstraat moet ik zeggen. Uh, dat pand, dat, daar hadden jullie de onderkant van. Hè? En dat, Klopt. En dat pand is verkocht. Nee, daar heeft het allemaal niks mee te maken. Wij zijn daar ingekomen in juli, eigenlijk mei zijn we gaan verbouwen, 2008. Toen hebben we een huurcontract gehad voor tien jaar. Dus, en het is natuurlijk eigenlijk al uh, een paar jaar dat iedereen zegt... ja, uh, andere locatie, andere locatie. Uh, ik heb altijd geroepen, ja, die snap ik. En daar kijken we ook naar. Maar we moeten wel gewoon uh, eerlijk zijn. We hebben gewoon een huurcontract voor tien jaar. En alles wat je er eerder uitgaat kost, kost geld. En is dat het waard? Dus wij hebben gewoon netjes opgezegd op het moment dat uh, ons huurcontract uh, nog een jaar geldig was, hè, een jaar van tevoren hebben we opgezegd. Toevallig in die tijd werd ook het pand verkocht, maar dat heeft de Dan beide niets dingen had had niks met elkaar te maken. Okay. Uh, en eigenlijk officieel verliep ons huurcontract daarmee afgelopen 1 juli. Alleen door allerlei omstandigheden. Nou, sowieso midden in de zomer. Maar we hebben natuurlijk verkiezingen gehad. Een wethouder van toerisme. Gaan we toch nog politiek benoemen. Die, uh, die <coughs> natuurlijk ineens uh, niet meer nee, wethouder niet meer, was. Ja. ja, en dat zijn toch zaken die ook met elkaar te maken hebben. Dus toen hebben we besloten dat we uh, een half jaar langer uh, op de locatie zouden blijven zitten. In ieder geval met, de, met het front office. Um, en daar hebben we dus vanaf januari een nieuwe locatie voor gevonden. Front office. front office. Want? Back office? Back office, daar zijn we nog druk mee bezig. Oké. Okay. Ja, we weten dat past natuurlijk daar niet wel... in. Nou, we, um, ik, ik, eigenlijk moet ik een stapje terug. Wij hebben afgelopen jaar best wel heel veel uh, gedaan. Uh, er is een transitie geweest. We hebben een nieuwe organisatie gepresenteerd op 22 januari. Jongsleden. Uh, Nieuw merkcampagne. Nou, het halfjaar door voorafgaand hebben we daar ook heel hard aan gewerkt. Uh, nou, die transitie die heeft best wel wat voet in aarde gehad. En in dat hele... Uh, ja, gebeuren in dat hele proces... hebben we ook naar onze huisvesting gekeken. Maar we hebben eerst een stap tevoren gedaan. En dat is eigenlijk... wat is er nog een front office nodig? Want dat, daar moeten we ook gewoon eerlijk uh, over praten met veranderd. elkaar. Ja, dat verandert. Mensen doen steeds meer op hun telefoon... slash computer. En gaan mensen nog fysiek een winkel in. Uh, als je het mij vraagt, dan ben ik er zeer kritisch op of we dat nog nodig hebben. Als je bedenkt wat het kost en hoeveel mensen er nog ons bezoeken. Maar ik ben ook blij met deze, nou ja, zou bijna kunnen zeggen tussenoplossing. Uh, en of dat dan een tussenoplossing wordt voor een jaar of voor tien jaar, dat, dat weet ik even niet. Maar ik verwacht dat wij in de toekomst geen fysieke front office meer hebben. En ik, ik snap echt dat mensen denken, hè, Zandvoort, zoveel toeristen, allemaal waar... Alleen als ik zie hoeveel toeristen hier komen en hoeveel mensen er nog daadwerkelijk een winkel binnen gaan, ja, dan moet je op een gegeven moment zeggen: is dat het geld waard? Nou, ja, ja. Wij vinden nu nog van wel. Daarbij is natuurlijk ook eerlijkheidshalve uh, dat we naar een goedkopere oplossing gaan, ja. omdat je twee <coughs> dingen met elkaar combineert: het Sandwich Museum is er al, uh, de locatie is er al, maar ook we kunnen van elkaars uh, nou ja, mensen gebruik maken. Ja. Ik hoop en ik denk dat het voor het museum. Wel een, een boost kan geven. Want er komen natuurlijk nog steeds wel mensen naar de VVV. En die ja, mensen zeker. zien meteen: hé, hey, er, er is hier ook nog een, een museum. Uh, een museum. Ja. Dus in die zin uh, geloof ik daarin. Maar we hebben dus gezegd: we gaan dat een jaar nu proberen. Want we kunnen nu wel iets voor vijf jaar vastleggen. Maar wellicht zijn we er allebei niet blij mee. Dus we gaan het in ieder geval een jaar doen. Dat is front office. Maar in dat hele traject zijn we er ook achter gekomen dat front office en back office in dezelfde ruimte. Eigenlijk heel erg onhandig is. Het werkt heel erg afleidend. Want het is heel logisch. Mensen komen bij ons dagelijks. Misschien wel vier keer per dag. Uh, los van de mensen, van de bezoekers. Maar ook gewoon mensen komen binnenlopen. Ook oh, moet even wat aan lanen vragen. Moet even wat aan die ja. vragen. Terwijl op een normaal kantoor maak je gewoon een afspraak. Ja, ja. En dat klinkt nu heel, ja. heel bot. Want ik vind het heel fijn dat we zo toegankelijk zijn. Maar het, het heeft wel. uitgewezen uh, ja. dat het eigenlijk niet heel erg handig is. Dus we hebben gezegd. front office en back office zouden we moeten scheiden. Um. Nou ja, hebben we denk ik een hele mooie plek voor gevonden. Backoffice hoop ik ook. Zijn we ook druk mee bezig. Maar dat is gewoon nog echt niet rond. Dus ik kan hier nu al zeggen, nou we zijn met die en die in gesprek. Of we zijn met die. Maar ja, dat vind ik dan. Dan moet volmaar. ik misschien over een ja. maand zeggen. Nou, het is toch niet gelukt. Ja. We zijn wel echt uh, heel erg ver met een locatie. We hebben ook nog een backup uh, back plan. Uh, plan. <lacht> ik begin nu alles Engels en Nederlands <lacht> door elkaar te halen. Very international. Inter marketing. Ja, ja, ja. Het marketing. Maakt niks uit. Zo international. <lacht> um, um, dus... Als dat rond is, dan wil ik het met alle liefde nog een keer komen, komen vertellen. Maar dat wordt dus echt een plek waar, waar mensen um, alleen op afspraak komen. Even heel, ja. uh, heel uh, bot gezegd. Ja. Waar gewoon heel hard gewerkt gaat worden. Waar gewoon heel hard gewerkt moet worden. Ja. en We willen graag, graag een ruimte waar we ook gewoon daglicht hebben. We zitten nu natuurlijk Binnen in de een. Bakkerstraat. Ja. Wat op zich, qua winkel... Ja, je kan over de locatie twisten, maar de winkel is denk ik een hele mooie winkel. Alleen ja. ons kantoor zit gewoon achterop, achteraf. Zonder ja. uh, daglicht, zonder ramen. Uh, we willen gewoon een plek waar wat meer uh, inspiratie... We, we zijn alleen maar creatieve dingen aan het uh, bedenken. Dus we willen een, een plek waar we wat meer um, creativiteit uh, kwijt kunnen. Ja. En daar zijn we terug nou, mee ik bezig. Ik denk dat uh, uh, het Zandvoortsmuseum een prima plek is uh, om inderdaad het, uh, het front office te doen... Uh, dat denk ik ook. Ik heb heel veel mensen heel vaak. Ik woon vlakbij het station. En dus kom ik vaak ja. mensen tegen die van het station afkomen. Uh, die dan zeg maar op zoek gaan naar het VVV. Ja. En ook mensen die op zoek gaan en het niet zo makkelijk vinden. Want die vinden hè, dat een VVV is vaak. Vaak op een plek die zo in het oog springt. Ja, dat is dus eigenlijk helemaal niet zo <coughs> erg waar. Maar dat is wel grappig. Want dat is de beleving die wij hebben. Maar uh, het is. Het is het is niet altijd gezegd dat hij midden in het centrum zit. Het is niet altijd gezegd dat hij uh, op een, uh, bijvoorbeeld met een auto bereikbaar is. Ja, Groningen zit hij midden op... Daar zit hij wel heel erg centraal. Maar daar kom je met de auto met de niet auto in de buurt. Erbij. Dus dat is niet helemaal waar. Maar, um, en ook qua locatie. Hè, want heel veel mensen zeggen... Ja, ik snap wel dat mensen de VV niet vinden ik zie wat er in tien jaar is gebeurd... en dat het gewoon afneemt, ook op de plek waar we zitten. Um, maar dat zou ik, er niet mee te maken kunnen hebben... dat het op die plek zit? Dat nou het ja, niet, a, niet, dat het, niet dat het af... want ik bedoel, waarom zouden ze tien jaar ja, geleden nee, ons oh, wel ja. vinden... en nu ineens niet meer? Dat, dat is denk ik niet waar. Het is gewoon puur... dat zie je in het hele land. door ik van mijn collega's ook. Ja, die hebben datzelfde. Maar ik geloof wel um, dat het zou kunnen helpen... als je in, op een locatie zit die misschien wat centraler gelegen is. Maar ook daar ben ik van overtuigd... Ga mee mensen zoeken door doorlopen en zeggen... waar zit die VVV? Want mensen zijn ook slecht... in bordjes volgen. En ik herken het bij mezelf. Hè? Dus het is geen verwijt naar iemand. Wat ik wel eens grappig vond is dat... de zeg maar, directeur van VVV Nederland... was ooit bij ons op visite. En die zei... jeetje, zeg, ik ben nog nooit ergens gekomen... waar het zo goed is aangegeven waar de VVV zit. Want wij hebben ook... Uh, bordjes, zeg maar, als je Zandvoort in kon rijden... heb je met de auto een route. En je... Daarmee zeg ik niet dat, uh, uh, dat we op de beste plek zitten. Maar het is wel uh, grappig om te zien dat dus iemand die dus op heel veel plekken in het land komt, zegt zo, het zijn jullie goed, goed vindbaar. Ik zeg niet dat het een goede plek is, maar goed vindbaar. Maar Laten we ook eerlijk zijn, er zijn heel veel mensen die in Zand... Ik ken heel veel mensen en die zeggen, hebben jullie een museum in Zandvoort? Dus Eens. dat blijft dus hetzelfde. Dat, dat blijft toch... hetzelfde. Ja. We moeten daar gewoon. Nou ja, de bewegwijzering uh, uh, zullen we ook uh, wat mee moeten. Uh, gelukkig hebben we heel veel ambassadeurs wonen in ons dorp die met liefde mensen naar uh, de VV willen wijzen. Nou, Dat gaan ze dan hopelijk zo meteen ook naar het Zandvoorts Museum doen. Uh, ja, we gaan het zien wat het gaat betekenen voor de bezoekersaantallen. Het zou heel mooi zijn als ze stijgen. Uh, ik geloof niet dat we ineens uh, uh, verdubbelingen zullen hebben. Omdat, nou ja, uh, ik geloof dat mensen die naar de VV willen... die kwamen bij ons in de Bakkerstraat er ook. ook al. Ja. En natuurlijk heb je als je midden in de Kerkstraat zit... een, een hoger spontaan aanloop... Of dat op het Gasthuisplein is, ik weet het niet. Het zou mooi zijn, we gaan het zien. Uh, ik vind het in ieder geval fijn. Ik, het voelt ook heel uh, fijn, de samenwerking met het Zandvoortsmuseum. Ja. Ja, Hilly en Janten, echt twee mensen die overal in meedenken. Super enthousiast zijn. Uh, nou, ik was van de week... Uh, de dag dat zeg maar, het nieuws bekend werd, uh, en dat was, ging zelfs zo ver dat op die dag ook de vrijwilligers in het museum het echt definitief hoorden. Want ja, we zaten ja. elke keer, okay, we moeten de raad vertellen, en we moeten het ondernemers vertellen, uh, en we moeten de vrijwilligers vertellen, en dat moet dan in een goede volgorde. Dus dat is allemaal eigenlijk allemaal op één dag gedaan. En toen kwam ik daar. En toen waren er ook vrijwilligers. Die namelijk me wel Wat leuk. En we vinden het hartstikke leuk. En, maar ook daar zullen misschien mensen zijn die zeggen. Oeh, dat, uh, dat vind ik best. Uh... Ja, jeetje ja. moet ik nou ineens in Duits gaan praten? Nou, we hebben gelukkig Gerardo. Die gewoon vijf dagen in de week daar uh, gaat zitten. Ja, is... En nog steeds het gezicht zal blijven. Die heeft er ook ontzettend veel zin in. Leuk, die, die, die vindt ja. het heel erg leuk. Ja. Dus ik denk dat het allemaal wel goed moet komen. Is het is mooi de handen in elkaar slaan. Hè? Ja, toch? Zal het fysiek makkelijk zijn om de bakkenstraat op te pakken... en daar neer te zetten? Of wordt dat nog ja, wel, wel even... hoor. We gaan ook heel veel dingen achterlaten. Want het is ook tijd om keuzes te maken. Ja. Nee, dat, dat, uh, tuurlijk moet je wat technische dingen regelen, maar dat... Uh, het komt niet, allemaal niet goed. Geen ingewikkelde. Nee hoor, daar ben ik niet bang voor. Nee, en dan natuurlijk wel weer een feestelijke opening, hè? Want daar houden we in Zandvoort. Oh, Dan, zand, dan moeten we, we daar een nog eens even over en nadenken. En ja, <laughs> ja, we een sponsor wij houden we, van een wijntje. Ja, en van de gezellig. Oh ja ja, ja, ja, ja, nou wie ja. weet. Ik zal het zo verleggen met jullie en Jante. Nee, ja. Zeker goed. Nou, wij gaan het VVV succes wensen in het Zandvoort Museum. Wij moeten wel. wel even de definitieve datum dat. Ja, dat Zeker, zeker. Kunnen we niet in 1 januari zijn. Maar begin januari, laten we Misschien Dat je dan nog even terugkomt om daar nog even. En hopelijk kan vertellen. ik dan ook vertellen waar we met onze backoffers naartoe gaan. Precies. Dankjewel Dank je wel voor je Dankjewel. komst. Geen dank. Uh, wij gaan uh, naar uh, de de sing, de sing. sing. <lacht> Mr. Snowman. Snowman, snowman, laat hem maar komen. Ik ja. vind het goed. Dag Peter, wat fijn dat je er bent. Goedemorgen. Peter zit hier bij ons, Claudia Pietersen zit bij ons. Goedemorgen Claudia. Nieuw bestuurslid van de Snowman. Nieuw bestuurslid, ja. Daar zijn we heel blij mee dat je erbij bent bij deze. Wij gaan de eerste trekking van de Decemberlotenactie doen. Ja. En ik zeg weer een lijstje en iedereen is spannend benieuwd of dat zijn naam voorbij komt. Ik zeg shoot. Gaan we doen. Uh, Verleden jaar 20 prijzen, nu 27. Er zijn steeds meer ondernemers wow. die zich uh, uh, aanmelden. Ja, leuk. Heel leuk. Dus hoe groter de lijst, des te beter het is. Absoluut. Dan hebben we toch weer een halve minuut extra nodig natuurlijk. Ja. Ik zal de eerste 13 doen. Beginnen bij een cadeaubon door Grand Café XL. Gewonnen door E. van Steyn. Een fles wijn, beschikbaar gesteld door Hotel Hoogland. Gewonnen door Ineke de Jong. Een cadeaubon van 20 euro. Bloemschierkunst, Bluis gewonnen door Janneke Rietveld. Een boerenkaasje van een kilo kaashuis Tromp... gewonnen door E. van Duin. Een cap met skyline Zandvoort... gewonnen door Maxime van Ommeren... beschikbaar gesteld door Rabbel. Marcel's Vest Theater geeft een cometpakket voor vier personen, gewonnen door G. Rutte. Een cadeaubon van 15 euro, de Zandvoortse Apotheek... gewonnen door W.J. Gudde. Gudde, sorry, Gudde, 1D... Dames of heren hakken vernieuwen. Shana Shoup-Riperg, thee donker. Jammer, ik heb ze net weggebracht. Zuivelmandje, 25 euro de kaashoek. C. de Roger, Roger. Een cadeaubon van 15 euro. Ben en Eugenie, de dierspecialist op de Grote Krocht. Gewonnen door Kim Spaans. Leon de Groot heeft een wijn- en notenpakket gewonnen. Beschikbaar gesteld door C. Bon. De heer of mevrouw H van Gameren mag uh, een zak oliebollen en appelflap halen bij de oliebollenkraam van Harry Vaassen. -ha een hamburgermenu beschikbaar gesteld door het snackbar het plein, gewonnen door G. Dijkstra. En de rest doet Claudia. Claudia. Brune. Nou, daar ga je. Oh, ze doet het zonder bril. Ik vind het knap. Ja, dat is. Uh, dat zei ik net. Oh, sorry. Dat wordt lastig, maar het gaat helemaal goed komen. Uh, cadeaubon van 10 euro van Van Vessen. Van, voor GE Brune. Uh, verjaardagskalender met foto's van oud Zandvoort. Uh, van het Zandvoortsmuseum. Gewonnen door F. Jansen. Waardebon van 1250. Uh, van de Viskraam Ari. Guit. Gewonnen door F Steenman. Ontwormen van uw hond of kat. Oh, die hebben, daar komt hij weer. Ja, ik moest even sorry, maar ik moest even kijken. Ja. Door de dierenkliniek Zandvoort, gewonnen door Wilma Keuning. Die heeft geen hond of kat. Nee, daar heb je een probleem. Sorry. Kan je misschien zelf je laten ontwormen. Wel een absen. <lacht> Cadeaubon van 15 euro. Van ABC en meer. Gewonnen door NC van Logenum. Nog een keer ontwormen voor je hond of kat. <lacht> Wat gebeurt er hier? In Dierendokter Zandvoort. Ja. En die is gewonnen door Henk. Pellering, cadeaubon van 15 euro, uh, van Vlug Fashion, die is gewonnen door Maartje Seders. Een zak oliebollen of appelflappen. van de oliebollenkraam van Harry, die is gewonnen door M van der Meulen Heink. Eén tasty corner schotel. Beschikbaar gesteld door de Tasty Corner in Noord. Gewonnen door Daphne Kostermans. Waardebon van 20 euro. Van Frituur Danver, Gewonnen door T. Koekenbier. Cadeaubon Albert Heijn. Er staat geen bedrag bij. Dus nou, misschien kunt u het zelf invullen. Ja, uh, meneer of mevrouw Bosman. Gratis kerstdokken. Cadeaubon 15 euro. Bloemenhuis Bluis in Noord. Gewonnen door J. Pennings. Vijf medium pizza's van de Domino's. Gewonnen door Haar van Gemeren. En de laatste, de boekenbon. 15 euro van de Bruna. Gewonnen door PH. Klinkert. Nou, gefeliciteerd allemaal. Ja, te bravo. bravo. En, Blijf vooral uh, de loten uh, meenemen. Dank je. Er zijn er 20.000 en er zijn er nu ongeveer 12.000 van verdeeld. Dus er zijn er nog 8.000 op voorraad. Uh, voor de winkeliers die loten tekort komen, zijn op te halen bij Kaashuis Tromp. En uh, we gaan ervoor. Ja, vergeet even niet te, te vermelden waar ze ingeleverd kunnen worden. Ja, dat is bij de Bruna, dat is bij Kaashuis Tromp... dat is bij de Kaashoek, dat is bij de Bloemenhandel in Noord... en ook de Bloemenhandel Bluis in de Haltestraat. En uh, niet te vergeten de HEMA en bij Dobies. Dus dat zijn nogal wat adressen waar ze ingeleverd kunnen worden. Alle prijswinnaars krijgen bericht... Ja. En daarbij ook een brief. En met die brief halen ze de prijs op bij de desbetreffende winkeliers. En deze loten gaan ook weer in de algemene eindloterij Dit straks? Dit zijn 27 prijswinnaars. We gaan eerst kijken. Die mensen worden allemaal gebeld om een adres op te vragen. En als dat allemaal gebeurd is, gaan ze mee met de eindprijs. En uh, die wordt verloot op 29 december. Dat zijn hele mooie prijzen. En he? dat zijn ook hele grote zakken. Vuilniszakken vol. Ja, dus uh, ja, vuilnis. Altijd een succes. Ieder jaar weer. Goed, dankjewel voor je komst. Bedankt voor de tijd. En uh, bij, uh, tot volgende week. We gaan nog even, we, gaan ja. we nog een muziekje doen? Nee, we gaan gewoon. Oh, die meneer die heeft een muziekje meegebracht. Heel Jazeker. goed. Dat is Mark Endhoven, die komt nu vertellen. Dankjewel. Sunrise What about rain What about all the things That you said you were to gain What about killing fields Is there a time What about all the things That you said was your Did you ever stop to notice all the blood we shed before? Did you ever stop to notice the crying earth, the weeping shores?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 Did you ever stop to notice the crying of the weeping shore? Wat een heerlijk nummer. U hoorde Mark Endhoven met Georgie Davis. Dat duo bestaat niet, of tenminste de samenwerking bestaat niet. Maar dit, is, dit staat er. En dit, dit blijft gewoon, dit nummer. Uh, ja, dat was dat, een album die we vorig ja, jaar precies. hebben uitgebracht. Dus dat is en, heel goed. Uh, ja. Welkom Mark Endhoven. Uh, we gaan het hebben over een concert uh, 22 december in Theater de Krocht. Dat is een live concert met de titel Van Zonneveld tot Pavarotti. Met het Zandvoorts Vrouwenkoor onder andere. Want onder andere. het is uh, iets meer dan dat alleen. Vertel, hoe, is dit, is dit uh, al heel lang besloten of is dit een, een, een pas besloten situatie? Uh, nou ja, goed uh, via uh, meer Hooglander, want uh, ook in Zandvoort. Uh, ook uh, ja, onderdeel van het Zandvoorts Vrouwenkoor. Ja. Kwam ik in Zandvoort terecht, want ik ben er ja. niet geboren. Uh, <kijkt> maar ja, ik, ook in de krocht. Ja. Toen dacht ik van, wat een leuke entourage. En wat, en wat, een wat, een leuke... Goed, wat een goed theater. Hè? En wat een goed theater. Ja, en Ik hoorde het. ook dat er niet heel erg veel op muzikaal gebied gebeurde in de winter. Ja. Toen dacht ik van, nou, het lijkt me wel eens leuk om dan gewoon in zo'n entourage hier uh, iets te organiseren. Ja. En, dat, uh, en dat gaan we doen op 22 december. Een special guest nog, behalve het Zandvoorts Vrouwenkoor. Je hebt een uh, begeleiding van uh, André Vrolijk. André Vrolijk, uh, de bekende accordeonist. Uh, ja, tien jaar bij de toppers gezeten in het orkest. Maar ook, ook ja, werkt heel, met heel erg veel artiesten. Uh, en daar doen we een blok, uh, een muziek, uh, van de afgelopen 25 jaar uit mijn repertoire. En uh, ik heb inmiddels over de hele wereld gezongen. Ik heb, geloof ik, elk repertoire ook bezongen. En we hebben een, een, een compilatie gemaakt op die avond. En daar bezing ik eigenlijk al mijn idolen. Dus, uh, en dat ja, is dan van Zonneveld van tot Pavarotti. En alles ja. ertussen. Nou, en ja, dat is breed, kan veel. ik je vertellen. Ja, ja, dat is zeker veel. Maar wel heel bijzonder ook, omdat het, ik heb niet voor een band of een orkest ge gekozen. Wat we wel eens doen. Uh, maar heel intiem met deze accordeonist, omdat die... ...zo breed is ook in zijn repertoire. En uh, we dachten dat dit een speciale manier was... ...om dat uh, zo te brengen eigenlijk. Ja. ja. Heel bijzonder. Heel, uh, heel mooi en interessante avond, denk ik. Uh, iedereen kan er wat uh, bij vinden. Want we zien hier Shirley Bessie, René Vroger... ...Rob de Nijs, Botticelli, Tom Jones, Elvis Presley... ...Ingelbert Hamperding, <coughs> Pavarotti, uh, Ramses Chaffee... Alles, ...alles komt voorbij op die avond. Dus is echt een avond voor ieder wat wil. En wat ik niet zie: uh, uh, wat kosten de kaarten? Uh, kaarten zijn een tientje. En die zijn of te verkrijgen via Marakentover Tickets. Dus gewoon naar mijn website marakentover.nl uh, onder Tickets. Of bij Theater de Krocht. Of bijvoorbeeld bij uh, Kaashuis Tromp. Daar sta ik volgende week. Dan doe ik een promotie optreden. Gewoon midden in de winkelstraat voor het uh, Kaashuis. Oh, dat is oh, bijzonder. Ja. En uh, daar doe ik onder andere ook een blokje. Wat ik samen met het Zandvoortse Vrouwenkoor doe. Dus een aantal kerstsongs. Mijn eigen nieuwe single. Want ik uh, ga aankomend jaar iets meer op de Nederlandse taal uh, uh, richten. En daar zing ik mijn nieuwe single Droom van mij. Uh, en een aantal stukken uit het uh, repertoire van 22 december. Ik heb hem nu in mijn agenda gezet. Helemaal goed? Ja. Want ik, ik moet hier naartoe. En niet alleen maar omdat hij komt zingen... maar gewoon ook omdat het Zandvoorts Vrouwenkoor erbij zit natuurlijk. Wij kennen ze, nou ja, iedereen kent ze in Zandvoort. Het is natuurlijk een prachtige, ja, heel, ja, dat... leuk, leuke vrouwen, gezellig... mooi repertoire de Russische liedjes. Ga je er ook nog wat mee doen? Nee, nee dat is het nieuwe jaar. Uh, dan hebben we een aantal concerten in, in Zaanstad. En dan zing ik weer met het Kapiteinskoor. Dat is weer een Zeemanskoor. Ja. Maar dit koor uh, ja, kon ik natuurlijk helemaal niet... Op meer na na, maar uh, ja, zij hebben mij echt bijzonder verrast. Want we hebben een aantal repetities nu gehad. Waarbij we bijvoorbeeld een uh, liedje van Bing Crosby, Dreaming of a White Christmas. En ja. nou, ik, ik kreeg er zelf kippenvel van. Ik denk, jeetje, wat vind bedoelen. ik dit leuk om met deze mensen ha samen te werken? Hartstikke goed, heel erg leuk. Dat, dat wordt heel leuk. Ik ga nog even zeggen dat het is op 22 december, zaterdag 22 december... in de Theater de Krocht. De zaal gaat open dan om 7 uur. En ja. het concert uh, vangt aan om 8 uur. Zorg dat je op tijd bent, zodat je een mooi plekje hebt. Er kunnen hoeveel mensen in de Krocht ook weer? 200? Ja, zo rond 190. 190. Ja, en inderdaad. op is op en vol is vol. Want de brandweer zegt gewoon klaar. Er mag niet meer bij. Er mag niet meer bij. Ja, dan moeten we er nog heen organiseren. laten duurt... we dat hopen. Ja. Ja. <laughs> het duurt ongeveer tot, uh, tot 11 uur s'avonds. En daarna ga je gezellig met iedereen drankje drinken. Ja. Zoals dat altijd is hoor, bij Theo en, uh, en consorten. Ja, er is, is, altijd, is gezelligheid. altijd een feestje ja, daar. Nou, een, nou, ja, dat is ook de bedoeling. Uh, je je je ja. Tickets kunnen gekocht worden bij Kaashuis Tromp. Bij Theater de Krocht. Uh, de meeste mensen weten wel wanneer ze daar terecht kunnen. En ze kunnen het uh, vinden op www.markenthoven.nl uh, Ga onder kijken, tickets. onder ja. tickets, en dan uh, vind je dat daar. Wij uh, moeten stoppen, want we moeten de agenda nog even doen. Dankjewel voor je komst. Heel veel succes. Ik zie jou de 22 e Jullie want, ook bedankt. Ja, uh, ik ik ben hoop er dat de mensen zijn ook volgende week. Ja, wij kom, wij zijn er komen de 22ste. Nou, wij wij, wij ja, komen in ieder ja, geval. Helemaal ik goed. ga vast vier kaarten kopen. Ja, precies. Uh, dan uh, gaan wij door uh, met uh, de agenda. Daar beginnen we nu maar gewoon gelijk mee. Ik ga hem delen met jou, uh, dit uh, blaadje. Want we hebben maar één uh, we blaadje. Een we doen een het heel gezellig. Vandaag. 8 december. Dat is dus morgen, hè, zeg ik goed. ja, ja Morgen is uh, toneelvereniging... Uh, nee, vanavond. Vanavond. vanavond, sorry. vanavond, vanavond toneelvereniging Wil, Wim Hildering speelt Sneeuwwitje. Maar dan anders. In Theater de Krocht. Het is om 8 uur. De zaal gaat open. Om 7 uur. Half acht. Uh, dan kan iedereen gaan zitten. Dat is trouwens ook het volgend weekend. 14 en 15 uh, december. Uh, dan uh, is... dat zijn de laatste optredens. En dan hebben we op 14 december... ...de Winter Kinderdisco in Pluspunt om 7 uur. Dat is in Noord dus, hè? In Noord. Ja, 16 december Zandvoort lacht stand-up comedy... ...in de Amsterdam Beach Hotel. Dat is om 8 uur s'avonds. En op 18 december het optreden van het Kamerkoor... ...Cantori Allegri op de Weekmarkt in Zandvoort Noord. Uh, nou, de ijsbaan hebben we het al over gehad. Van 15 december tot 6 januari... ...met allerlei toestanden... ...kampioenschap, fluitketel, curlen en en 21 december hebben we het Openlucht Kerstmusical op het Raadhuisplein. 22 december sprookjeswandeling van 4 tot 7 uur s'avonds. avonds. En 22 december ook nog de doorlopende poppenkastvoorstelling in de Protestantse Kerk. We hoeven ons niet zo te haasten, hoor ik net uh, van. Uh, maar we, hebben dus, nog ja, ja, we hebben heel veel leuke dingen. Ja, we hebben heel veel leuke dingen te vertellen. Nou, dan is er uiteraard op 23 uh, december is er de Classic Concerts met het Alvens Kamerkoor. Cant Cantabile Cantabel. Ik weet niet Cantabile. hoe ik... Cantabiel. In, het, uh, in de protestantse kerk. Dat is om drie uur s middags. En de entree is vijf uh, euro uiteraard. Dat is uh, altijd uh, ja, maar, eigenlijk bijna voor niks. Maar 23 december uh, moet ik mij ook weer in mijn kerstpak hijsen, uh, Want dan hebben we de Santa Run. En dan gaan we gezellig met z'n allen uh, 1,3 kilometer... of twee keer 1,3 kilometer door het dorp rennen. Ja, ze kunnen beslissen of dat ze het dat één of twee keer doen uh, trouwens. Ja. Uh, dat kost 12,50 euro. En... Voor de inschrijving daarvan ontvang je uh, een Santa-pak. En er zijn voor vrouwen jurkjes verkrijgbaar. We moeten er niet aan denken. En uh, nog twee minuten en dan kappen we. Ja, we gaan, nou, dan hebben we nog een ander ding wat heel belangrijk is. Dat is de regenboogborrel. Uh, oh, ja, de 27ste. 27 bij... december bij uh, XL, Café XL. Rosé aan Zee. Rosé aan Zee. Van half zes tot uh, half acht. Uh, wij uh, gaan uh, maar bedanken, want dan hebben we daarna nog een muziekje. Jij mag bedanken. Ik mag bedanken. Jij nou, mag bedanken. Ik wil graag iedereen bedanken natuurlijk. Uh, Kort Draaier voor de techniek. Gerry Rutte voor de koffie en de eindredactie. Gert van Kuik voor de redactie. En Irene, mijn collega. En natuurlijk Hotel Hoogland. Ja. Moet... Hoe ja. En Roy Dongen natuurlijk voor de presentatie ook, dankjewel. We moeten nog even zeggen dat na dit programma, na het nieuws dus en de reclame... dan volgt er een in 2015 opgenomen interview met de heer Siem van den Bos over de protestantse kerk met als interviewer Pieter Joustra. Dat is een heel bijzonder interview en daar moeten jullie echt naar, echt naar luisteren. Uh, we bedanken Hotel Hoogland nog voor de gastvrijheid, de koffie, de thee en alle